Jobboots met het NOS Journaal. De leidingste tak van motorclub No Surrender is vermoord. Hij is gevonden in een vakantiehuis in Hoge Zwaluwe. Dat bevestigt de president van No Surrender, Klaas Otto, aan de NOS.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 Het schip zonk bijna twee weken geleden voor de kust van België... na een aanvaring met een grasstanker. Vandaag bleek dat de lading olie verschoven is... waardoor duikers de pompen niet aan konden sluiten. Deze week werd het leegpompen al twee keer uitgesteld... vanwege de harde wind en de hoge golven. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. Vanavond droog, maar vannacht en morgen opnieuw regen. Het wordt dan met 8 tot 13 graden iets zachter dan vandaag...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 Anyplace, anywhere, anytime Hier bij weer. <coughs> Zo, verslinkt mij, he. Ja, en uh, dat kan ook gebeuren uh, Wat wou ik zeggen Ja, Welkom bij het tweede uur van ZFM Entertainment for You En uh, we gaan uh, een lekker plaatje draaien van uh, Queen En I want to break free Welkom van all time classics Tot de hits van u. Dit is weer een nieuw uur Entertainment for You Met Fred Heij. Ik ken vast die clip nog wel. Die dame met die pruik en die grote snoor. En dat mini met de stofzuiger. Freddie Mercury en Queen. En I want to break free hier bij hem Goedemiddag. We gaan verder met een lekkere gauwhaal over YouTube. En I still haven't found what I'm looking for. Joshua 3, jaren 80, YouTube and I still have found what I'm looking for. En dat allemaal hier bij ZFM. We gaan uh, lekker door met Michael Jackson en Billy Jean. Michael Jackson al verregeld over de buis zien komen met uh, Timo Steffens. Met Dance Dance Dance natuurlijk. Ja, daar uh, kwam heel veel uh, clips van Michael Jackson in voor natuurlijk. Ja, nou, helaas is die afgelopen. Moeten we even wachten tot volgende seizoen. En uh, we gaan lekker verder met een Nederlandstalige platen van Frans Duits. En kom terug bij mij. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment For You. Vinden. Ik had genoeg van jou. Ben bang bij de gedachten. Aan een kind en eeuwige getrouw. Waarom zou ik je missen? Ik had alles wat ik wou. Maar sinds je bent vertrokken. Wat ware liefde is. Was dit? Is dit? Was dit? Allebei? Ja, kom terug bij mij. En uh, we gaan uh, een lekkere plaat draaien. Van eventjes terug. En Freemasons. En Baby Chook. En Invited. Je favoriete plaat op de radio? Dat kan. Want ook in dit uur is het jouw muziek. Jouw keuze. Laat Fred het weten via zandvoortradio. Klanken waren dit van de Freemasons uh, en, uh, en Bailey Zoek en Invited. We gaan, uh, ja, wat gaan we doen? We gaan een lekkere een nieuwe plaat draaien. Ja, een hele nieuwe van Mike Pietersen. En telkens, als je naar me kijkt, heet het nummer. Uh, je favoriete plaat op de radio? Dat kan. Want ook in dit uur is het jouw muziek. Jouw keuze. Laat fred het weten via gmail.com.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 en toen zat ik eventjes niet op te letten. Mike Petersen was dit en uh, Telkens, als je naar me kijkt, een uh, lekkere plaat wel. Ja, een lekkere piet zit eronder. Goedemiddag, ZFM alweer uh, het tweede uur en het eerste half uur uh, van het tweede uur zit er alweer op voor uh, Entertainer for You natuurlijk. En uh, ja, na mij kunt u dus genieten van uh, de Euro Breakdown uh, top 40 van uh, Maurice Mulder. En ja, tevens de herhaling natuurlijk. We gaan verder met Baby Lores en Iano Samos El Amor.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 Het heeft geen zin Als je gaat Is er niets Maar je dromen Jouw verdriet Medelen kan Door je tranen Is de wereld Anders vecht Nu het nog kan Als je gaat Ik stel me voor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 het allernieuwste. Chris heet, heet ze Chris. Ja, en als je gaat. En dat, uh, ja, dat is gewoon de allernieuwste. Hier bij CFM Stanford. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan uh, gewoon nog even een plaatje doen van Queen. En It's a kind of magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. dream. One soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of man. One shot. Magic Magic Magic Tijdens de duisternis die valt hier in Zandvoort, was dit Queen en It's a kind of magic. En we gaan verder met Lias en solo. Well, I don't Yeah, we used to be a team. Running the streets, yeah, we was living out a dream. Oh You used to be my rider, I was your provider. And now we separated into oh.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 Ja, u hoort het. Wat gaat de tijd toch snel? Het is alweer uh, al haast uh, tien voor zeven. Dus bij deze wil ik uh, alvast uh, u bedanken. Voor het luisteren natuurlijk vanavond. En vanmiddag natuurlijk. Ja, uh, uurtje, middag, uurtje, avond. Ik hoop dat u genoten hebt van, uh, van alle, alle voorbijkomende nummers. Muziek. Hoe je het noemen wil. Geef het beestje maar een naam, Ik heb er hier in ieder geval van genoten. Ik hoop u ook. En natuurlijk, eh, ja, hoop ik u eh, volgende week weer te horen. Natuurlijk op zaterdag. En dat weer van eh, 5 tot 7 met entertainer for You. En dat eh, allemaal natuurlijk weer met ondergetekende. zelf. zelf, ja. Ik er dus, Fred Hij. Hey. Dat allemaal bij CFM Zandvoort Radio. En wilt u informatie in winnen... dan kan dat onder www.zfmzandvoort.nl En ja, ik zou zeggen... luister ook volgende week weer met HTTP... als u dus ver, ver van Haarlem woont natuurlijk. En daar buiten en nog verder... en heel ver tot Amerika, Canada. Ja, zover gaan we namelijk... Dus we gaan nog wat enkele nummers draaien, natuurlijk, hier uh, tot de klokjes van uh, uh, ja, 7 uur. Tot nieuws van 7 uur. Na mij hoort u natuurlijk Maurice Mulder met uh, de herhaling van uh, de Euro Breakdown, de top 40 muziek. Dus uh, ja, ga niet weg. Als je van top 40 muziek houdt, dan uh, zou ik zeker blijven luisteren. En uh, ja, en wij gaan nog eventjes een, uh, een verzoekplaatje erdoorheen draaien. En dat is uh, dat verzoekplaatje dat uh, wordt aangevraagd door, uh, door Joker Joke uit Canada. Ja, vanmiddag heeft u de, het gedicht van de dag kunnen beluisteren van Joke. Een heel mooi gedicht was dat. Dat was uh, ja, voorgedragen door, uh, door, door uh, Dolly. Dolly heeft het allemaal uh, zowel in het Engels als in het Nederlands uh, vertaald natuurlijk. Ja, het was een heel mooi gedicht. Joke, jij wou een uh, nummer horen van uh, Hans Steiger. Ik heb uh, helaas die, uh, de nieuwste titel van de top, uh, uit de top 30 nog niet bij me. Ik heb wel een andere voor je. En laat me lekker leven. Ik hoop dat hij ook goed is. Het gareel waarin ze lopen Volgzaam loopt hij braaf achter haar aan. Hij is meestal thuis, maar af en toe Mag hij een biertje kopen Ik heb soms medelij met zo'n bestaan en Dit is jongen blijft dan liever alleen Ik heb het geprobeerd, maar ik zal er nooit aan wennen Dat er steeds om me heen. Dit is Die blijft al veel liever alleen Mijn vrijheid zal ik nooit met niemand anders delen Ik lach naar iedereen Laat me lekker leven Laat me lekker laat me, laat, me, laat me leven Oh, laat me lekker leven Laat me lekker laat me laat me, laat me, laat me, leven Als een vogel in de wind die je niet kunt Fluit ik steeds het allerhoogste lied En laat de wind mij af en toe Een heel klein beetje zakken Mij in een kootje plaatsen pik ik niet Nee deze jongen Die blijft dan veel liever alleen Ik heb het geprobeerd maar ik zal er nooit aan wennen Dat gezeur steeds om me heen nee, deze jongen mijn vrijheid zal ik nooit met niemand anders delen, ik lach naar iedereen, laat me lekker leven. Canada en we gaan verder met Whitney Houston en Could I Have This Discus uh, uh, Forever met uh, ja volgens mij was dat met uh, Enrique Iglesias meen uh, ik me zo te herinneren zo niet dan toch ja toch ja oké okay. ZFM San voor het goede avond.